De Japanse politie heeft een man van 24 opgepakt die een rookbom naar premier Kishida zou hebben gegooid. De premier hield de verkiezingstoespraak in een stad ten zuiden van Osaka. Volgens Japanse media stond de man 20 meter bij de premier vandaan en gooide hij een rookbom die ontplofte. Hij zou ook een pijpbom bij zich hebben gehad die niet afging. Kishida werd in veiligheid gebracht, maar kon later verder met zijn toespraak. Japan heeft de beveiliging van politici opgevoerd na de moord vorig jaar op oud-premier Abe, ook tijdens een toespraak. In de NOS Koningsdag-enquête van Ipsos krijgen de koning en de koningin een iets lager rapportcijfer dan vorig jaar. Koning Willem-Alexander krijgt een 6,5, koningin Maxima een 7,3. vertrouwen in de koning ging in coronatijd sterk omlaag. De vakantie in Griekenland kwam het gezin op veel kritiek te staan. Koning Willem-Alexander zit deze maand 10 jaar op de troon. Terugkijkend op die periode zegt 60% van de ondervraagden dat hij gegroeid is in zijn rol. Het persoonsgebonden budget is steeds vaker niet voldoende om zorg in te kopen. Belangenvereniging Persaldo zegt dat ZZP'ers in de zorg vaker hogere tarieven rekenen... en dat kunnen mensen die zorg inkopen niet betalen. Ongeveer 120.000 Nederlanders hebben zo'n persoonsgebonden budget. In de reactie zegt zorgminister Helder dat de vergoedingen wettelijk vastliggen... en dat ze aan stijgende tarieven van ZZP'ers weinig kan doen. De Braziliaanse president, Lula, vindt dat de Verenigde Staten de oorlog in Oekraïne stimuleert. De VS moet ophouden de oorlog aan te moedigen, zei Lula. Hij was in Peking op bezoek bij de Chinese leider Xi. Volgens Lula moeten de VS en Europa gaan praten over vrede. Lula wil nauwere banden met China om investeringen los te krijgen voor de Braziliaanse industrie. In het weer eerst zonnig, later meer bewolking en in het noorden en oosten kans op wat regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij knooppunt Badhoevedorp. De weg is dicht dat is vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. A feeling in my bones. The scars in my heart give me in the dark.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 En dan gaan we in het tweede uur, dat staat voornamelijk in het teken van een beroemd Sandvoort. We gaan praten met de zoon van uh, uh, uh, Philip Bloemendaal, de stem van uh, uh, uh, de, de bekende stem, uh, die uh, iedereen zou moeten kennen. Robert Bloemendaal gaan we mee uh, praten. En Rob de Lange. Ze hebben beide een boek geschreven: de stem van mijn vader. Daarna komt uh, de zangeres Luna.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 Om die bijdrage te doen. Uh, en om hè, ja, mee te helpen om dat doel met elkaar. Met alle andere kitesurfers te realiseren. Dat en zou geweldig het, zijn. Ja, en al het geld gaat naar de Hartstichting. Al het geld gaat naar de Hartstichting. Ja. En uh, dat komt gewoon op een goede plek uh, terecht. Ja. Hoeveel uh, mensen doen er mee aan? Uh, nou, het exacte aantal Hans weet ik niet uh, precies. Maar duurlijk. het zijn er honderden. Ik, ik denk ja. Uh, een, een, uh, honderden exact weet ik het niet. En Vanuit de hele wereld. Hè? Dat, dat is ook het mooie inderdaad. Hey, dat is echt. Uh, ja,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 Ja, dat is echt iets uh, unieks om daar onderdeel van uit dat uh, begrijp ik, ja. te kunnen maken. Uh, we kunnen een vergelijking trekken, denk ik, met de toch? Uh, nou, zeker. Uh, he, die uh, is nooit om, maar sowieso niet. Maar nee. die is uh, alleen maar in de winter. En ja. die is, uh, jullie hebben een frame...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 Uiteindelijk is dat op 2 november gebeurd. Of de valreep ja, op de inderdaad gebeurd. Ja, Dus dat was perfect. Ja, want je hebt een bepaalde wind nodig. Wat is de meest perfecte wind? Nou ja, je gaat richting het noorden. Dus idealiter wil je wind hebben uit het zuidwesten. Ja, en je hebt flink harde wind nodig. Zeg maar. ja, en, en dat helpt om die afstand te overbruggen. Dus, dus uh, zuidwest 7, 8 is gewoon heel, heel ja, goed. Ja. Met 8 ga je nog iets sneller dan met 7. Ja, ja precies. Ja. En nou ja, goed, het is van...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 Uh, stroom die ja. uh, tegen zit. En vorig jaar uh, kwam er ook een, een onweersbui op het laatste moment, waardoor oh, de wind zo. inzakte. Redelijk gevaarlijk uh, alweer, dus uh, ja, je hebt gewoon. Uh, ja, de zee is natuurlijk nooit hetzelfde. Hè? Dus je, je moet gewoon heel goed rekening houden met die omstandigheden. Ja, uh, ja dus dat. Ja, heb je als standvoertuig, zeg maar, ook de uh, hoogte van bouwenspanners... nog even gezwaaid naar de mensen? Of? Nou zeker, ja zeker. Er ja, stonden er wel. Uh, ja, er ja? stonden overal. Uh,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 Nou, het, het is, uh, he, de wedstrijd is met name gekoppeld aan, aan de inzamelingsactie, ja, ja. Hans, die je doet. En ja, daar, daar gaat het erom om, om uh, he, als individu of als team uh, zoveel mogelijk uh, geld voor het goede ja. doel uh, binnen te halen. Uh, en, en de wedstrijd is echt iets persoonlijks. Van het afleggen van de afstand met je buddy uh, ja. en gewoon veilig aan de kant uh, komen. Ja. Uh, en ja, voor de een is het misschien iets heel persoonlijks. Hij he, heeft dingen meegemaakt die meespelen ja. en overwinning. Uh, he, dus het, het verschilt ook gewoon per individu. Uh, ja, voor kunt... mij was het echt... Nou ja, wat ik eerder ook al zei... Uh, iets, iets persoonlijks ook. Ja. Uh, wat mijn drijfveer... is geweest om dit te doen. Uh, ja, ik maakte net een vergelijking met de LFT. Dat, ja. uh, dat is ook de Alptus 6. Klopt. Voor het goede doel. Hè. Het goede er, zijn, doel. er zijn heel veel uh, ja, van duurde. dat soort uh, events. Inderdaad. Ja, ja. En uh, Dat klopt. Uh, alleen uh, ja, wat, wat denk ik het unieke... van dit event is binnen de watersport... de afstand die je aflegt... Mm. Uh, voor het goede doel, dat, dat maakt het gewoon binnen de watersport echt uh, iets unieks. Het gebeurt uh, nergens ter wereld, 130 kilometer? Dat is... niet, niet dat ik weet. Hè. Er zijn wel uh, individuen die uh, ja. tussen ja. eilanden natuurlijk afstanden afleggen... maar niet in zo'n groot collectief verband. Ja. Niet dat ik weet. Ik zei al, je moet er wel getraind voor zijn. Hè. Want uh, Kijken ze daar nog naar. De, als je inschrijft? Wat voor ervaring je hebt? Of, uh...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 and a Bonnie Tyler holding out for a hero. Hou je ervan, Willem? Willem. Altijd. Zo, ja, okay. Ik zat mee te wegen, wiegen ja. op de muziek net. Dus. Ja, Willem is Willem Strooman. Hij, is van, uh, hij zit in het bestuur van uh, Classic Concerts Sanford. Ja, Classic Concerts. En uh, ja, we gaan het over een hele andere muziek hebben. Ja, zeker. We gaan het namelijk hebben over uh, het concert... wat jullie morgen aanbieden in de ja. kerk. Ja. En dat is Byzantijnse muziek. Ja, het uh, koor dat heet... het Horns Byzantijnse Mannenkoor. Wordt afgekort tot HBM hoorns Byzantijns mannenkoor en het is opgericht in 1985 en op dit moment zijn er ongeveer 25 leden en vanaf 1990 staat het onder leiding van hun dirigent Gregory Sorela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 net zo. Ja, want het klinkt heel zwaar, hè? Byzantijnse muziek. Maar... Ja, Byzantijnse, maar Byzantijnse is gewoon een streek in Europa ja, dat, waar, dat, waar de muziek ja, van oorsprong ja. vandaan komt. Slavië en... Uh, ja, en, en, Oekraïne. Oekraïne, ja, Oekraïne vooral ook. Ja. Dus er worden morgen tijdens het concert, worden dus ook een aantal liederen van Oekraïnse afkomst gezongen.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 zal ik daar bij deze zeggen: wees morgen ja, welkom. Nee, dat begrijp ik. De mensen ik, ja. die zeggen ja. dat ze uit Oekraïne komen, hebben gratis ons. Ja. Als je een akkoord hebt van 25, 30 man, ja. dan moet er niet één bij zitten die je een beetje vals ziet. Je ah ja. moet, die moet echt hele goede stemmen hebben. Dat is absoluut waar. En ik ben natuurlijk, ja, hoeveel petten ik op heb, weet ik niet. Maar ik heb heel lang ook diverse.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 Waarvan moment gezegd wordt, het spijt me vreselijk voor je. Je bent een aardige man. Maar je stem is achteruit ja. gegaan door je leeftijd. Of je blijft te veel. Wij stoppen. Ja. ja. ja. En dat is dus met dat Horns byzantijns koor. Ik weet zeker. Dat heeft dus dan alles staat of valt. Met de kundigheid van de dirigent. Ja. En daar twijfel ik zeker niet aan. Want als ik even iets over Grigori Sergi Soriolo mag vertellen. Hij is vanaf 1990 dus dirigent van het Horens-Bizantijns mannenkoord. Maar hij studeerde...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 Ja, ah, um. Uh, Oké, okay, dat is dus morgenmiddag hè, om drie uur. Het is morgenmiddag. Om In de kerk. Uur. Ja. En uh, toegang is 10 euro. Toenig toegang is 10 euro. Uh. Maar dat betekent wel dat koffie en thee is voor onze kosten. Kijk eens. Is en, uh, tegenwoordig uh, kosten koffie en thee al zo'n 3,5 uh, uh, drie, uh, euro. Ik dus, dus, heb uh, het te vertellen als ik ja. hier op zand word, op een terrasje zit. Ja, dat een ja. en een dingetje drink. Ja, als dat je, je denk... drie koffie neemt dan heb uh. je het er eigenlijk al uit, toch? <laughs> <Nee. laughs> Oké, okay. even. Hey, Jullie zijn, doen niet alleen de concerten, want jullie zijn ook bezig met de jeugd in Zandvoort, zeg maar. Wij hebben al, ja, het, het huidige bestuur bestaat nu een jaar. Dus we ja. zijn heel voorzichtig begonnen om een beetje verder te bouwen op datgene wat het vorig bestuur dus ja. heeft uh, uh, in gang gezet. Heeft in gang gezet. En twintig jaar hebben volgehouden, hè. Wees ja, knap. Wel, hè? Ja, ja, ja. Peter Tromp en Pe Toos. Ja, ja. ja, ik heb daar het allergrootste respect absoluut. voor. Absoluut, absoluut.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 Ja, maar komen kinderen sowieso nog in contact met klassieke muziek? Dat bijna um... niet, hè?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 hier op Zandvoort te gaan benaderen. Ja, ja. En te kijken of mensen daarvoor kunnen interesseren. Johannes ja, nou, Schafzal is leuk, maar er zijn meerdere... Tuurlijk, schafsel, hoor, je nog er zo, uh, de zeven noem maar op allemaal. Waarom? Maar um, ja, ik denk, denk gewoon dat de leraren en leraressen ook daar uh, erg veel interesse in hebben. Denk ik wel. En, ja, en, uh, ja, als je, ja. Kijk, als je kinderen niet uh, ermee in aanraking laat komen, ja. dan gebeurt er niks, toch? Nee, zo nee. moet je het ook zien. Kijk, en wat ik heel privé nog een keertje zou willen, er bestaat al een paar jaar een initiatief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 dan in een kerk. Nou ja. Er staan veel orgels ook in concertzalen. Ja. En ook tegenwoordig gewoon bij mensen thuis ja. die een flinke kamer hebben. Zo'n soort salon als we hier zijn. En dan kan je rustig kan je daar een klein orgeltje inzetten. En kan er ook spelen. Ja, Geweldig. Nou Willem, uh, ik ben je heel veel succes ja. mee. Resumeer ons. Heel even. Ja, het is morgen, dus het Hoorns Byzantijnse mannenkoor. Morgen om drie uur. Morgen om drie uur. En er is dus muziek uit die hele Slavische ja. uh, uh, traditie. Tot de met Oekraïne ja, toe. Deur open half drie. Deur open half 3. Toegang 10 euro. euro. Ga dat zien want uh, het lijkt me prachtige muziek. Ik ben er zelf ook. Ja zo is dat en dan zien we Willem ook. Willem mag je hartelijk danken en wellicht ja. tot de volgende uh, uitvoering graag, van Classic Concert. Ik, ik weet dat je graag komt. Ik kom graag langs om uh, weer een paar sterke verhaal te vertellen. Ja daaronder op. Hartelijk bedankt uh, okay, uh, Willem. Yeah, okay. We gaan naar uh, Nothing But Thieves door Impossible en het is een orchestral version.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 Mark Verstegen is uitgeschreven of zo? Of? Nee, zeker nee. niet. Nee hoor, nee, nee. Maar we waren dolblij met, uh, met Mark. Maar dat is, uh, ja. dat is, hij had toen uh, Oma's Wil geschreven ja, he, geregisseerd. Ja, ja, ja, ja, ja. en geregisseerd. Uh, en ja, er ligt nu geen stuk van Mark op de plank. Nee, dus we, maar, gaan, uh, we wel, gaan door met een ander wat stuk. Wat hier is gewoon nog van. komen Precies, ja, je weet het nooit. Ja, kun jij iets uh, vertellen over dat, dat stuk, uh, Karambas Wraak? Ja, Karambas Wraak draait om uh, drie dames. Drie dames op leeftijd. En uh, die hebben het aardig goed voor elkaar. Een leuk, uh, leuk pensioentje. En dat willen ze eigenlijk ook wel zo houden.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 of, ja, precies. Uh, nee, nou, dat gaan... gaan we niet doen. Nee, natuurlijk. Nee. Um, wie gaan er spelen? Kun je dat wel zeggen? Jazeker, ik heb, ik heb een spiekbriefje meegebracht. Ja, mee, dat me, dat ja, snap ja, je ja, wel. Ja, ja, ja. We hebben Wendy Jacobs, Mirjam Borstel, Jetteke Zwemmer, Romy Borstel, Jan-Hil ja. Hil Nieland en Terry Koolmeijer op de lijst staan. Oh, Oké. Okay. Ja.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 Het kan alleen online. Het kan alleen online ja, maar, ja. Uh, hoe weet je dat als jij niet zo uh, uh, vaardig bent op de computer? Dan kan je kan niet uh, een van die dagen naar de, naar de kroeg lopen en zeggen van... Uh, nou, dat mag moet volgens kaartje. mij nog wel kunnen. Maar ik zou zeker voor zorgen dat je al voor die tijd de kaart hebt Ja, bekocht. denk je dat het uh, uitverkocht is? Ja, ja, dit, ja, het, het, is geen, uh, ja, de behildering is erg geliefd. Dus, het, is, uh, het, zou, het zou zo jammer zijn als mensen voor een deur staan ja, en zeggen van... Is, ja, we ja. hebben geen plekje meer nee, voor dat, u. Dat, dat zou, willen dat we niet. Dat zou wel heel jammer zijn ja. natuurlijk. Jullie hebben net een hele andere plekje. Projecten achter de rug. Ja. Uh, de um, Goede Mens van Stamford, de film van Aja van Kessel. Zeker. Uh, daar ja. hebben, hebben, hebben meerdere mensen van Hildering in gespeeld. En jij ook, begrijp ik. Ja, maar liefst 17 mensen van Hildering. Uh, 17? Uh, ja, 17. Oh. Ja, een behoorlijk. Ja. De ene grote rol, de andere wat kleiner. Maar dat is leuker met, met film en toneel. Elke rol is belangrijk. Ja, Je kan niet zeggen van nou, we laten één karakter weg, ja. want dan valt het verhaal uiteen. Uiteraard. En ik heb uh, een inspecteur mogen spelen. Ja, wat het, goed. het wordt een beetje typecasting, ja.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 of in een film spelen. Kun jij daar iets over zeggen? Ja, is dat, eh, dat een is, groot verschil? Hè, dat ja. is wel een groot verschil. Ja, bij, uh, bij toneel heb je dat je het direct... in één keer neer moet zetten. Je, ja. je, je, kan, je kan niet zeggen, nou, jongens, we doen het even opnieuw. Nee. Maar het kan wel, maar het staat een beetje raar. Ja. En, en je moet natuurlijk zowel de voorste persoon... als de, de persoon helemaal achterin de rij... Uh, in de zaal moet je bereiken. Dus je moet vrij groot spelen. Dus ja. uh, ook de achterste personen willen Kunnen zien... wat zien. er gebeurt. Ja, uiteraard. En bij toneel is het juist de kunst om heel, heel klein te houden. Ja. En dat ja. als dat... Als bij de film bedoel je? Bij de film, sorry. Ja, dus als je veel toneel speelt, dan is film, kan film een uitdaging zijn. Ja. En andersom. Ja. Bij, bij toneel heb je soms nog wel eens het gevoel van... nou, misschien is het wel iets te groot. Nou, ja. dan zit je eigenlijk ja. wel goed. te ja, begrijp, je, begrijp je. En bij toneel, of bij film is het echt klein houden. Heel ja. belangrijk. Ja, heel belangrijk. En, en nou, het resultaat was volgens mij 14 dagen geleden. 1 april was dat. 1 april, ja. Hebben jullie dat... Dat was geen grap. Mogen, nee, nee. Had jij het ervoor al gezien trouwens? Uh, ja, ja, de spelers en de...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 Ja, dat is nou ja... Da, daar doen we het niet voor. Nee, dat we het leuk het. vinden. Ja. Ja. Nog even uh, over uh, Hildering in het algemeen. Ja. Uh, want jullie uh, gaan goed hè, met het aantal mensen wat meedoet. Een aantal acteurs. En... Zeker. Ja, we hebben weer een aantal uh, mensen die zich hebben ingeschreven zelfs. Ook jongeren? Uh, uh, jongeren willen graag meedoen. Uh, we zijn bezig om te kijken of we dat weer op kunnen starten. Door corona is dat, uh, uh, ja, is was dat geen mogelijkheid. En uh, dat is het met jongeren. Ze worden ouder. Dat klopt. Dus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 Uh, maar ik weet wel dat de, het aantal spelers wat op toneel gaat verschijnen. Dat dat uh, groter is dan normaal. En dat er ook wat meer wordt uitgepakt. Dus het wordt ah, een groter geweldig. stuk. Dus dat, ja, je mag wel echt wat, uh, wat gaan geweldig, verwachten. Geweldig, geweldig. Ja. Nou, hartstikke leuk. We kunnen bijna niet wachten. Maar we krijgen eerst uh, Wraak. He. Ja, dus, Wraak dus, uh, geregisseerd door Nathalie Plantinga. Was ik vergeten oh, te zeggen. Maar, maar belangrijk. Het, uh, ja. zeer belangrijk. Ja. Ja. Um, ik krijg een seintje van uh, Isabel Geurenson. dat is onze oh. techni technicus van uh, vandaag. Ja, we, we zitten lekker te praten Jan Ilko. we kunnen nog uh, oh, mogelijk een half bij. uur school, uh, praten. Jammer, maar dat gaan we niet doen, want we moeten naar het nieuws van 11 uur. En we gaan nog naar muziek luisteren, dat is uh, Strangers van uh, Sigrid. Dankjewel Jan Ilko. Graag gedaan.